Drie uur Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Griekse parlement is akkoord gegaan met een wet die voorziet in het ontslag van 15.000 ambtenaren, leraren en politieagenten. De maatregelen zijn een voorwaarde voor de volgende 6,8 miljard euro noodsteun van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Voor miljoenen Nederlanders dreigt opnieuw een korting op de pensioenen. Drie grote fondsen, waaronder ambtenarenfonds ABP, verwachten dat de pensioenuitkering opnieuw omlaag moet. Ze moeten voor het einde van het jaar de zogenoemde dekkingsgraad hebben van 104,3%. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 49 van de 70 onderzochte fondsen niet aan die eis kunnen voldoen. De kans op een korting is daarom groot.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 Nelson Mandela is vandaag 95 jaar geworden. De oud-president van Zuid-Afrika brengt zijn verjaardag door in een ziekenhuis in Pretoria. Daar werd hij een maand geleden opgenomen. Volgens de dochter vertoont hij een opmerkelijk herstel. De verjaardag van de voormalige anti-apartheidstrijden wordt groots gevierd in Zuid-Afrika. Op radio en tv wordt een verjaardagslied uitgezonden en miljoenen kinderen zingen hem toe. Twee grote drogisterijketens in de Verenigde Staten weigeren om de laatste uitgaven van het muziekblad Rolling Stone te verkopen. Op de cover van het blad staat Dogar Tsarnaev, een van de verdachten van de aanslagen bij de Boston Marathon. De ketens zeggen dat Tsarnaev wordt verheerlijkt en dat hij wordt afgebeeld als een popster. Er is veel ophef over de cover, maar Rolling Stone zegt een verklaring te willen vinden voor het hoe en waarom van de tragedie... en dat Tsarnaev dezelfde leeftijd heeft als de doelgroep. Het weer vannacht daalt de temperatuur tot rond de 13 graden en ontstaat nevel en lokaal mist. Morgen is het vrij zonnig, het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners.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 And think of the summers of the past. Adjust the face and let the alpine blast. Pop in my CD and let me run around. And put your car on cruise and lay back, 'cause it's summertime.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 Ik ben ook alweer uh, 22 jaar oud, deze melodie, die uh, gezongen werd door DJ Jesse Jeff en uh, Fresh Prince, Summertime, dat was de titel van het nummer, en dat is dan een hele andere Summertime dan de song die ik een uur geleden draaide, want die kwam dan uit Pokémon best voor het geval die je op dat moment nog niet ingeschakeld had. Goedenacht allemaal, dit wordt de tweede uur. De nacht rinkt anders hier bij de vader op Radio 1. Met uh, in dit uur aandacht voor een aantal mensen die afgelopen week... uiteindelijk uh, voor het eeuwige hebben ingewisseld. Deze keer geen hele grote namen. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen interessante muziek maken. Tegendeel, daarover dus straks meer. En dat zal, zijn, en dat zal straks zijn na het... Mm, na half vijf, zo'n beetje. Tussen half vijf en vijf, laten we daar maar in ieder geval ophouden. Even kijken naar de concertagenda afgelopen avond. Toen trad deze gast op in Bitterzoet in Amsterdam. Heb je dat gemist? Je kan vanavond nog in Nijmegen terecht. Bij het Valkhof Festival. En de gast waar ik het over heb, komt uit IJsland. We zijn teruggegaan Nou, dat was niet om uh, zout in de wonden te strooien... dat ik iets uit IJsland draai. Maar omdat de zanger vanavond een optreden geeft in, uh, uh, in Nijmegen. Daar heb je op dit moment natuurlijk de Vierdaagse. En daar omheen zijn tal van festiviteiten. Onder andere het Valkhof Festival. En een van de artiesten die daar vanavond optreedt om zeven uur al... dat is Asger Trousti. En Trousti. Wat zong die... Ja, dat ga ik niet vertellen, want daar kan ik niet uitkomen. Dat is zo'n uh, letterbrei die hier voor mijn neus staat. Maar ik zal keurig op de website zetten en dan, uh, dan kan je zelf naar die letterbrei kijken. Wat hij inderdaad zong, dat was geen brei, was wel heel mooi om te horen. Asgir Rosti. Nog meer IJslandse muziek. En deze die komt van uh, de beroemdste IJslandse die er is: Jurk. Gesteerd. Deze bachelorette en je hoorde de stem van Björk met de toegift op accordeon. Die accordeon komen we later in de duur nog even op terug. Maar dit is dan te vinden op Homogenic. Dat is dat album van Björk dat in 1997 verscheen. Bachelorette, wat je dus kon horen. Ed Streilaert. Dat is een jongen die op dit moment zich even rustig houdt. Dat wil zeggen voor de buitenwereld. Want in zijn werkkamertje is hij druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw album. Vorig jaar was hij te gast bij het ochtendprogramma van Giel. En coverde daar een rapliedje. Slaploze nachten, Ed Streilaert. Ik wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Ik denk dat als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen. Ik heb slapeloze nachten. liggen staren in het duister, net een eindeloos droom. Geen reden om mijn ogen nog te sluiten, want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Ik kan zien, niet gebonden aan grenzen. Leef mijn leven volledig in anarchie. Ik heb gezien, alles kan zo veranderen in goud. Dus handen liever gauw. Mijn insteek is handen uit de maal. Ik zie mezelf niet zo gauw, niets doen. En moet erbijten met mijn tanden op het hout. Dus ik licht wakker, heel de nacht te dromen. Gezonde spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk. Zie de zon opkomen. Lig wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door.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 Slapeloze nachten. En ik wil back to the future. De vloer brandt op de plek van mijn voeten. Ik reis s'nachts, de stad ligt te snurken. Blikken van ijzer in een stad vol. Met schurken, zoon in mijn eentje. Mijn visie is zuiver. In mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan. En ik dans met de duivel, dat geeft aan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers die kriebelen, ze draken verstil zit Klaar voor de actie. Adrenaline kicks, verslaafd Net alsof je aan de heroïne zit. De klok tikt door. Tijd om te slapen, toch blijf ik maar gapen. Daarom ik lig ik wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, de zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Bedenk dat als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. ik heb slapeloze nachten, slapeloze nachten. Ik lig alleen in bed, ik denk alleen aan morgen. Mijn gedachten maken me gek. Alles in de toekomst, mijn lichaam in het nu. We staren naar de hemel, ze blijven dromen in de buurt. De zon breekt door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor. Planning van morgen, dromen nog steeds voort over wat het kan worden. Wat het kan worden. De zon breekt door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor. Planning van morgen, dromen nog steeds voort over wat het kan worden. Lig wakker in mijn bed.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 En het origineel, dat staat op naam van de oppositie. Die hadden daar vorig jaar een hit mee. En vorig jaar was het Struilaard te gast bij het ochtendprogramma van Giel. En hij coverde dat nummer van de oppositie: Slapeloze Nachten. Zo dadelijk, Radiohead hier bij de nacht klinkt anders. Maar eerst even dit gezelschap uit België. We zijn nog niet zo lang bij elkaar, maar maken wel hele vrolijke popmuziek. Daarom noemen ze zich misschien ook wel The Happy. Miracle and Wonders, dat is hun nieuwe single... Met Roel Koeners. Twee achter elkaar. Je had in eerste instantie de happy uit België met het nummer Miracles and Wonders en vervolgens Tom York en de zijn, oftewel radiohead High and Dry. High and Dry is te vinden op de bands. En we dat in 1995 verscheen en uh, nog te vinden is op Spotify. Want Tom York heeft besloten om het actuele repertoire van uh, de streamingdienst Spotify af te halen. Dat heb je misschien gelezen de afgelopen dagen? Want zo zegt hij, hij vindt dat slecht voor nieuwe muziek... omdat dan artiesten te weinig verdienen. nou heb ik zelf zoiets met Spotify. Het is juist een hele mooie manier om kennis te maken met nieuwe muziek. Ja, dan hoor je wat uh, uit is en wat is en wat interessant is om eventueel te kopen. Maar Tom York ziet dat dus anders. En ik ben ook benieuwd of die, zijn nieuwe muziek ook van uh, YouTube... binnenkort gaat afhalen. Want dat zou dan ook slecht zijn voor uh, de artiesten. Goed. High and Dry dus, van die LP The Bands. The Bands, een LP uit 1995. Dit is ook High and Dry, maar dat komt dan uit een LP uit de jaren 60. 1966 om precies te zijn. En dan heb ik het over de LP Aftermath. En dat is een album van de Rolling Stones. Je hoorde vanaf maar de High and Dry en High and Dry kwamen uit de 1966. Op de Monta Monica. hoorde je Brian Jones. De stervenvallen van de afgelopen week. Ik neem je allereerst even mee naar de Verenigde Staten. Daarover leed Curly Lewis. Ja, we zijn toegekomen aan de grote onbekenden. Want uh, dat zijn vaak mensen die heel belangrijk zijn geweest... voor het maken van een bepaalde plaat. Maar... Daar waar het gaat, mijn naam eeuwig in de schaduw zijn blijven staan. En met Carl Lewis hebben we het over country muziek. Fiddler, violist. Fiddler, zoals ze dat in country kring, kring, kringen noemen. Dat is hij, is 88 jaar geworden en was vooral actief bij Bob Wills and his Texas Playboys. <middels> Dan Curly Lewis als violist te horen in het gezelschap Bob Wills en his Texas Playboys. Het nummer Cherokee Maiden. En Curly Lewis de violist die hoorde, die is dan afgelopen week op 88-jarige leeftijd overleden. Afgelopen vrijdag, hij werd 81 jaar oud overleed in Portugal, Bana. en Bana, dat is de artiesten van Adriano González... Die is overkomen ze van de Kaapverdische eilanden en als je zijn stem hoort, dan moet je ongetwijfeld ook denken aan het repertoire van Cesaria Evora. Capuz que Já noto fichar para mundo cojão Cunha de mano, cri na pete A jangona madorna Aí a madrugada Cabo te aterrou mas se, Ai cor de rosa nos destina é de afogo Nocate a trocar nada né, why contigo nos distine que afón no catatronal nada en no oh you know mi no nos oh know mi rosa je hoorde de stem van de uit afkomstige Um, Bana en Bana die is dus afgelopen week overleden op 81-jarige leeftijd een bijzondere verschijning. Een opvallende verschijning vooral, fysiek gezien, want de man was maar liefst 2 meter 10 lang. Daar kan je niet omheen. Hij begon zijn carrière als uh, beambte, beambte en uh, in die zin van het woord dat hij uh, bodyguard was... En op latere leeftijd is hij dan begonnen als zanger van de muziek... in de zogenaamde Mona-stijl. Nice Banades. Dan ben ik nu toegekomen aan een uh, accordeonist. Hij wordt wel uh, le roi du musette genoemd. De koning van de musette en de journaalse afgelopen weekend in Frankrijk... liet hem uitvoerig in beeld zien... Dan heb ik het over uh, André Vercure, die bekend is vanwege zijn uh, accordeonspel. van de Musette, de beroemdste accordeonist van Frankrijk. Afgelopen week woensdag was dat. Toen is zij op 92-jarige leeftijd heen gegaan. En de Nieuws werd afgelopen weekend bekendgemaakt door onder andere de Franse televisiejournaalse André Vercure zijn naam. En van de Roi du Musette hoorde je de Wals Rennes de Musette. ben ik nu toegekomen aan een man... waarvan uh, ja, de geboortedatum niet uh, juist is uh, uh, opgegeven. Daar, uh, daar is men het verleden wat slordig mee omgegaan. En dan heb ik het over de Amerikaan, de blueszanger... T-Model Ford. Ja, zo heet de man T-Model Ford. Hij is om en bij de 90 jaar geworden. Sommigen denken dat hij 94 is geworden. Maar wat bijzonder is, op zijn 58ste... nadat vijf vrouwen hem hadden verlaten... Toen is ze gitaar gaan leren spelen en dat heeft hem geen wind eieren gelegd. Want uh, vanaf die datum is die uh, behoorlijk populair geworden, op, op zijn oude dag zal ik maar zeggen. T-Model Ford, ik laat hem je horen met een uh, nummer dat uh, als titel heeft: Love Me. Oh. Die T-model Ford, die eerder gisteren op 93-jarige leeftijd... vermoedelijk is die 93-jarige leeftijd, uh, is overleden van hem. Hoorde je uit zijn uh, toch nogal omvangrijk repertoire... dat hij pas na zijn 58e jaar heeft geproduceerd. Het nummer Love Me. uit IJsland. Ik ben min of meer in de buurt gebleven. Het gaat om een breedtegraad. En dan heb je de muziek die je net kon horen van het gezelschap. Dat luistert naar de naam Lepisto en Leti. En Lepisto en Leti, dat zijn twee mannen die afkomstig zijn uit Finland hebben een uh, album gemaakt uh, een tijdje geleden. En het uh, album dat had als titel Helsinki. En dat Helsinki, dat is dan ook de titel van het nummer geworden... dat je net hebt kunnen beluisteren. Zo dadelijk het nieuws. En daarna weer een plaats die in een teken staat van de zomer. En tot aan het nieuws hoor je Bobby Womack. Dat dacht ik in ieder geval dat Bobby Womack kwam. Maar ik had iemand anders bedacht. Namelijk, uh, uh, Ik had dus Bobby Womack bedacht, maar je kreeg dus niet zomaar Deus te horen. Nou, laten we daar maar dan maar gaan luisteren. Dat Bobby Womack je dan nog te goed. Deus met Keep You Close. Stir of the kind that needs to ride so high to die so low. All the time I had to keep you close. Now I finally know how we must have worked to see all of the love and care only work a little while and then I go. All the time I had to keep you close. What you feel is what you want. There is no answer fair We broke the code so long ago I'm gonna keep you ever close Just like on the day we met You pulling on me like a cigarette So like the sea holds to the shore I'm gonna keep you ever close I'll You're the one that throws.